Michel Koenen met het NOS-journaal. Siemens sluit 100 banen, staat in een interne mail... melden RTV Oost en Dagblad Tubantia. En morgen vroeg worden de personeelsleden op de hoogte gebracht. In Hengelo worden compressoren en gasturbines gemaakt... voor het Duitse elektronica-concern. Het sluiten van de fabriek maakt deel uit... van een wereldwijde reorganisatie bij Siemens. In totaal verdwijnen er bijna 7000 banen... vooral bij de energie- en gastak... En daar gaat het al tijden niet goed vanwege de komst van duurzame energiebronnen. Een man uit Kerkrade moet 2,5 jaar de cel in... omdat hij als agent informatie verkocht aan criminelen. Volgens de rechtbank zorgde Mike Day van 41 er ook voor... dat zijn familie gevoelige informatie in handen kreeg... zodat die kon worden doorverkocht. De man liet criminelen een soort maandabonnement afsluiten. Ze werden dan op de hoogte gehouden van geplande invallen en politieacties maar ze konden ook informatie opvragen over personen en kentekens. Een neef en oom en tante van Mike Day kregen ook celstraffen tot 2,5 jaar. De staatskrant van Zimbabwe heeft recente foto's gepubliceerd van president Mugabe. Ze zouden afgelopen middag zijn gemaakt. Mugabe overlegd met een aantal ministers en de bevelhebbers van het Zimbabweanse leger. Onder zijn leiding nam het leger eergisteren de macht over en kreeg Mugabe huisarrest. Waarschijnlijk werd er tijdens het overleg gesproken over een aftocht van de president van 93. De Deense voetbalvrouwen zijn door de UEFA gestraft voor hun weigering om een WK-kwalificatiewedstrijd te spelen. Zweden krijgt nu een reglementaire 3-0-overwinning. Ook moeten de Deense Voetbalbond 20.000 euro betalen. En De Deense vrouwen weigerden te voetballen omdat ze een beter salaris willen. Het weer nog vanuit het westen regen en de nacht klaart het op en daalt de temperatuur in het binnenland tot rond het vriespunt. Morgen af en toe zon en een graad of negen. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu Alternative FM.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 At least you'd have some fans Through microphones, a false trumpet suddenly rides. Will they call it night? Our children's nerdy rhymes, the colors in our eyes. A poor Mohammed that does not to steal the show, but their fiance's shaking hips made him act. Het is de opening van deze Alternative FM. Het is 16 november. En we hebben live muziek vanavond hier in de studio. Dat is niet Alaska met Red Herring. Maar wel Lisa en die in de studio is om hier enkele nummers te laten horen. Uh, dat uh, gaan we zo doen. Uh, eerst even alle, in alle rust even uh, rustig een uh, soundcheck. En dan gaan we gewoon uh, beginnen. Uh, Verschaf mij uh, gewoon de tijd om nog even dit uh, programma te openen. Ik zei al, Alaska uh, met Red Herring. Dat is een single die al een tijdje uit is. En uh, de heren zijn bezig met een crowdfunding actie om het derde album smoel uh, te gaan geven. Gaat wel uh, de goede kant op. Uh, en die crowdfunding actie, die loopt nog. Uh, er zijn uh, nog meer uh, mensen die daarmee bezig zijn. Marvin Day, die komen we uh, vandaag niet tegen... maar uh, is wel met een crowdfunding actie bezig. En de Tiger Palace, die komen we straks wel tegen in dit uh, programma. Uh, die zijn dat dus ook. Um, dat van het uh, crowdfunding uh, nieuws. Nu weer verder met uh, de muziek, want hij zit uh, stampvol. En dus gaan we verder met de nieuwe single van Yellow Cross. En dat nummer dat heet Cracks... you Meer of meer de vraag gesteld: Is er dan iets gebeurd met uh, Gabby lieve en het uh, nummer Empty Rood? Want uh, ja, uh, er was ooit nog eens een keer in een of andere talentenjacht uh, van uh, Giel Belen. Moest je dan op uh, je kamertje? Moest je op een gegeven moment, ja, ja, ja, dat, uh, dat, dat zegt ons gast alles. Dus het is een leuk bruggetje voor zo, voor zo dadelijk. Uh, dan moest je dus een, uh, in je slaapkamer moest je dan een uh, liedje opnemen. En dan ging hij even beoordelen of het allemaal wel goed was. Gabriel Liever deed het ook en uh, kwam heel ver. Maar op een gegeven moment werd de vraag gesteld door pa. Martijn van Waveren die zegt uh, van hoe kan dat nou? Uh, is er dan nog echt helemaal niks mee gebeurd terwijl het toch zo'n mooi nummer is? Hij heeft nog gelijk ook. Want uh, ja, als je muzikant bent en het zit in je genen. Dan wordt er toch wel iets uh, van je verwacht. En Empty Road is gewoon een, een goed liedje. Hetzelfde geldt ook voor Erasing Mountains, die je ervoor hebt uh, kunnen horen van uh, Ruud Haveling. Komt uit Zandvoort. Jazeker. we hebben dus ook nog meer Zandvoortse dingen. Zo dadelijk uh, zelfs ook nog een. En Yellow Grass met cracks. Die hoorde je aan het uh, begin uh, van uh, dat alles. Nu, tijd voor ons gast. Dat is uh, Lisa N. Je mag er ietsje dichter bij de microfoon, want anders dan, uh, dan wordt het echt... Uh, uh, ja, dan, uh, dan horen we ergens in de verte uh, iets. Uh, het zegt ja, natuurlijk alles, hè, dat uh, verhaal over uh, nummertje opnemen, ja, huisvideootje maken. Want ik heb uh, inderdaad op YouTube heb ik het een en ander gezien. Uh, dat je ook een gooi hebt gedaan in de richting. Maar je bent er niet uh, verder mee gekomen, geloof ik, toch? Nou, ik heb het eigenlijk online gegooid na een hele dag opnemen en doen. Ja. En ik had er eigenlijk helemaal niet meer zoveel vertrouwen in. Maar toch ja. dacht ik van, nou weet je, ik zet het erop, ik zie het wel. Ja. En ik denk, een paar weken daarna, tijdens de tweede livestream, werd ik opgebeld. terwijl ik aan het opnemen was. van mijn uh, EP. Ja. Ik dacht eerst van. wie belt mij nou weer? Ik denk, wacht. Is dat niet de li tweede livestream van uh, Gil Salentias? Ik opnemen en jou ja. hoor. Ja. Ja, ik had het niet verwacht. Ik dacht nee. ook echt eerst als ze een grap maakten. Dus. Uh, Ah, ik zo, tot de beste top 100. Nou, dan, dan, dan ben je toch wel aan een aardig gekomen. Kijk, zij ja, ja. zat geloof ik zelfs bij de laatste 16, de laatste 8 ja. zelfs nog. Uh, het is een illustre voorgang, want Gabi is uh, hier geweest. Dus ja, uh, dus, uh, wat, uh, wat dat er gaat. Uh, uh, maar goed, uh, jij hebt ook een uh, aardig staartje achter je naam staan. Want jong <laughs> Quiet Quiet heb jij gewonnen. In ja. Delft, hè, als ja. het goed is. Lopt. Ja, in, in de jury Hans van der Maas, een uh, recensent, collega recensent zelfs nog uh, bij de PopUnie en ook bij OOR. Want uh, ik mag af en toe ook nog wel eens een recensie schrijven voor de PopUnie en dat doet uh, Hans ook. En in de jury, ja, geloof het of niet, uh, de frontman van Graveltown, Michel Ebbe, die zat er ook uh, bij. En uh, ze waren helemaal weg van je, geloof ik, toch? Ja, nou, <laughs> ik had het, dat ook, nou, ook nee, niet verwacht nee. eigenlijk, want er gewoon zoveel talent was en, uh. Ja, ik heb vooral genoten daar zo en ja, heel dat, veel plezier gehad. Ja, dat en dan volgen. ook weer zo'n prijs winnen, dat is natuurlijk gewoon uh, geweldig. Ja, uh, nog iets wat uh, jou uh, een beetje ook bindt met bijvoorbeeld Suzanne Sanders, want die hebben we hier ook ja. gehad. Uh, Daniela ja. van Doorn hebben we hier ook gehad. Allemaal op het Alberda Muziekcollege, jij ook? Ja, klopt. Ja, ja, ja. Ja. Vorig jaar afgestudeerd. Negen ja. um, van de tien. Want ook Joost Wander komt er vandaan. Uh, ik, ik zeg. Ja, ze hebben allemaal een uh, goed doortimmerd muziekopleiding uh, uh, gehad. Uh, want uh, want ja, ze zijn allemaal uh, goed bezig. Heb ik het idee. Dus uh, jij ook. De, de EP uh, vind ik. Is heel waardevol. Nou dankjewel. Ja. Uh, we kennen je natuurlijk ook in een andere hoedanigheid. We hebben hier een knoppendraaier uh, gehad. Het is een beetje ongebiediger als ik het zeg. Ik krijg ruzie met Dylan. Maar uh, Low Eric Sound System, daar heb jij uh, ook je bijdrage aan geleverd. Een tijdje terug alweer. Maar je stond uh, toen in de grote zaal met, uh, met Dylan. In uh, Low Eric Sound System uh, stonden, stonden jullie in de finale van de Rob wordt. Want dat heb je ook gedaan. Ja, dat was ook heel graag. Van ja. heel veel mensen. Ja, uh, maar uh, uiteindelijk uh, ben je toch, uh, heb je toch besloten om zelf uh, wat, uh, wat te gaan ondernemen. Ja. ja? Ik heb sowieso schreef ik al heel erg lang. Denk ik denk ja. vanaf mijn veertiende ongeveer. Toen kreeg mm. ik ook mijn eerste gitaar van de Aldi. 45 mm. euro. Mm. Om mee te oefenen. Maar ik ja. wist al heel snel van dat ik er meer mee wilde doen. Ja. En ik ben gaan schrijven. En ja, het werd steeds beter eigenlijk. Ja. En toen dacht ik van ja. een muziekopleiding is gewoon natuurlijk gewoon geweldig. Ja. Dan op zo'n moment. Ja, uh, nu zit je hier. Dus, uh, het heeft wel even geduurd, want, uh, want ja, je, je was bezig met die EP en je moest ook nog tintamens doen in Blablabla. Bla ja. uh, het was een, een echt uh, gedoe, maar goed, we, we hebben geduldig gewacht. En vanavond is het dan zover. Dus, ja, uh, we ik zijn, heb zin in. ja, we zijn oh. heel nieuwsgierig uh, naar wat je gaat uh, doen. Um, dat, dat zou dadelijk. Uh, het is uh, voor zover. Dank je wel voor de, de, om even te laten weten wie je bent en wat je allemaal gedaan hebt. Dus. Helemaal goed. Um, een van de mensen ja, die vergelijkbaar is als met uh, onze Lisa. En uh, die vanavond hier in de studio is. Is deze man, Koen Alvarez. Hij heeft ook hier, uh, is hier geweest. En dit nummer dat heet Hell or High Water. I've been floating for years.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 ziet Lisa 1 eigenlijk nog leuk achter een glas water, maar ik zou haar eigenlijk willen vragen of ze het krukje op wil, wil gaan komen. Um, dat was Koen Alvares met Hell or High Water. Ik, we hadden het net even over... Uh, over de school uh, waar, waar onder andere Lisa N. op zat. Maar straks, na het blokje van de eerste blok van twee... zit er ook al iemand die Lisa N. heel goed kent dat is Willemijn de Boer. Dus uh, dat ga ik zo vertellen als uh, de, het, de song van Willemijn loopt... hoe dat uh, verhaal uh, tot stand is gekomen. Ik, ik uh, zou graag aan jou willen vragen... welke twee nummers uh, ga je spelen voor ons... Nou, ik be ga beginnen met Won't Grow Old. Ja. Die staat op mijn EP. Ja. En het tweede, uh, hoe heet je ook alweer? Ja, ik ben heel slecht in het verzinnen van mijn titels. Dus nou, goed, uh, dan uh, merken we dat vanzelf wel, uh, wat ja. je dan uh, gaat spelen. Maar als je de titel weet dan. Uh... Ja, Won't Grow Old staat op de EP Be a Nobody, dus dat gaat helemaal goed komen. MUZIEK Dat, dat, dat er nog niet ergens een naklank komt. Dat is me wel eens één keer gebeurd. Dat je denkt, er staat al, al... Nee, nee, er komt al een stuk. Maar goed. Deze inderdaad, die stond en staat nog steeds op de EP. Be Nobody. Het vierde nummer. Dan de tweede nummer. Weet je hem inmiddels al? Ja. Ik denk hoor. I'm not weak. Dat was het nummer. Ah, oké. Okay, en die staat... Nergens op, ja, nee, die op je je sound, nergens. misschien ja. geloof ik op je Soundcloud, misschien ergens verstopt, of toch nee, of niet? Ook, niet. Oh, ook nog niet. Ik ga het allemaal voor mezelf nog. Nee. Oké. Okay. <laughs> is I'm not a Lisa N. En. En uh, dit uh, was het uh, eerste blokje van twee. En nu gaan wij uh, gewoon weer even vrolijk uh, verder met uh, twee nummers. Uh, in dit uh, blokje zit dus ook een, uh, ja, een, eigenlijk een schoolgenote van, uh, van Lisa En. Uh, dat is uh, Willemijn de Boer. Maar eerst hebben we nog iemand uh, die uh, over een aantal weken hier de, de opwachting uh, gaat maken. Dat is Danella Smith met haar band. En het nummer dat heet Fake, Fake Trees. Death, the death of birth, the moon it shivers cold as he looks upon earth. Civilized man, chained to odd monstrous beliefs, we have become blind.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 Je dan echt nooit ingezien dat dit fout zou gaan? knopje van deze schaafjes weg. Moet ik weer uh, onder, de, onder het, het minktafeltje weer uh, duiken. Om het knopje er weer op te doen. Dat is uh, heel erg geluid. Um, drie nummers achter elkaar. De bedoeling was uh, dat het het wij was. Maar ik was zo gezellig even aan het uh, praten. Dat ik op een gegeven moment... Uh, uh, ja, het derde nummer dat schoot er even van achteraan. Drie nummers. Uh, Eén ervan uh, was... Uh, dan moet ik even uh, goed uh, kijken. Volgens mij was dat... Uh, uh, Koen niet, niet Koen Alvarez, want die hadden we al gedraaid... Uh, met uh, Hell or High Water. En uh, daarachter hadden we op een gegeven moment ook... zoute tranen van, uh, van Willemijn de Boer. Ik weet het alweer. Danella Smith met haar band. En Fake Fake Trees, die hadden we als, uh, als eerste van het blokje. Daarachter dus Zout tranen van Willemijn uh, de Boer. En daarachter Game of Wits, die hoorde je net. En dat is van een band Shireen, want ik wilde ook uh, daar nog wat bij vertellen. En dat komt omdat uh, wij getipt zijn door de popunie uit Rotterdam. Want het is een Rotterdamse band. Gebouwd eigenlijk om Arneke Shirin heen. Uh, band bestaat uit thomas Sebastian, Marijn Cis, uh, Sophie Zaaier, Guido Bergman en Hein Bles. En dat uh, is de man met wie ik de correspondentie heb uh, gevoerd over deze band. Uh, Witch Pop, wat is dat? Nou, uh, ik zou zeggen, luister zelf. Het heeft een beetje iets met uh, folkrock en eigenlijk... Als je heel goed uh, er tussendoor zit... er toch ook wel een tikje, vleugje gothic in. Um, gaan we gaan weer terug naar, uh, naar de, de andere kant. Want daar zit Lisa in. Uh, klaar voor uh, nog twee nummers. Laat maar horen. Welke ga je spelen? Ik ga nu Sun spelen. Ah, ja. Daarna Ador. Oké. Okay. Those Say, 'Cause you know what it's about, we don't have to figure it out.' So Body track 3 en dit nummer nog niet, of beter gezegd, staat er nog nergens. En uh, dat nummer dat heet Ador, als ik het uh, goed had uh, begrepen, Hagelnieuw, Hagelnieuw. Sorry, nieuw, ja, no, no. oh, oké, okay. laat maar door. Voor, voor dit moment dat was Lisa en tot nou ja, we hebben twee blokjes van twee gehad dan zit ik nog eventjes na te denken van ja ach, wat moeten we dan nog doen in de resterende tijd, nou dan hebben we nog wel een heel heel, heel ultra kort nummertje moet ik even kijken hoor, want dat moet ik even zoeken en dan uh, kom ik uit eigenlijk maar bij deze. En dan uh, moeten we dat uh, toch wel redden tot, uh, tot aan negen uur. Dit is uh, Uniform Child van uh, Ubrich.